De gemeente kan met de stakingsplannen leven omdat de vakbonden maatregelen nemen om grote risico's voor de volksgezondheid en de veiligheid te voorkomen. Zo staan er calamiteitenteams van de reinigingsdienst paraat die kunnen ingrijpen bij onveilige situaties. Aanvankelijk wilden de straatvegers en vuilnismannen het werk een hele week neerleggen, maar daar zagen ze vanaf omdat er een grote kans was dat de rechter de actie zou verbieden. In Den Haag doet de rechter vandaag uitspraak of de straatvegers daar rond Koning in de dag mogen staken. De gemeente Den Haag is bang dat er ongelukken gebeuren als het afval niet op tijd wordt opgeruimd. De winst van Holland Casino is in het afgelopen jaar bijna gehalveerd ten opzichte van 2008. Vorig jaar werd er 7,7 miljoen euro winst gemaakt tegen ruim 14 miljoen in 2008. Verder daalde het aantal bezoekers vorig jaar en werd er per gast gemiddeld 5 euro minder vergokt per bezoek. Volgens het gokbedrijf zijn er drie oorzaken voor de teruggang. De economische recessie, het rookverbod en de hogere kansspelbelasting. Maar het bedrijf steekt de hand ook in eigen boezem... en geeft toe dat er te weinig tegemoet is gekomen aan de wensen van de klanten... en dat Holland Casino wat achterop is geraakt bij de concurrentie. Demissionair minister Klink van Volksgezondheid... wil ziekenhuizen vanaf volgend jaar een vast budget geven... om hun medisch specialisten van te betalen. Hij hoopt zo de uit de hand gelopen uitgaven voor specialisten terug te dringen. Medische specialisten mogen van het kabinet gemiddeld een omzet van 220.000 euro draaien, maar omdat er fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van tarieven, halen veel specialisten een omzet van meer dan 3 ton. Klink komt daardoor honderden miljoenen tekort. Het weer: plaatselijk eerst nog een mistbank, vanmiddag vrijwel overal zon, het wordt 15 graden aan zee en plaatselijk 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 She's gonna love me just as much as she can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 En dat was Paul Jong met Love of the Common People. En we gaan door naar de tweede helft van de wedstrijd. BVC Bloemendaal tegen Sparenwoude met Jerk de Blauw. En dan komt een vrije trap van Bloemendaal op de rand van het jout jout, jout, jout, Jout, die scoort fantastisch hier. Hij scoort fantastisch in de elke minuut van de tweede helft. Het was een vrije trap op de rand van het Sassengebied. En zo staat Bloemendaal in deze wedstrijd aan de leiding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 So I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different today For here am I sitting in a tin can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 dat, zijn, dat, zijn natuurlijk meestal, uh, dat zullen waarschijnlijk meestal mensen zijn die uh, geen geld hebben uh, om uh, bazaal zeg maar, uh, culturele cursussen te volgen op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, toneel, uh, theater. Dus, uh, dus mensen die daar geen geld voor hebben. En die in het wit is, die die gaat zometeen een, een soort flesje mop doen. Ik zie witte haren. Gaat dit ook meedoen? Heb je baardshouder. Bent je al nieuwsgierig wat er gaat gebeuren? Nou, ik, ik weet het al een heel klein beetje. Het gaat heel leuk worden hier. Een mooi feestje.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 See what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah. Kenny Rogers and the first edition met Just Dropped In.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 Het was geen direct rood, maar het was twee keer geel natuurlijk voor Michel Hartendorp. Ja, dat is twee keer geel, is ook rood. Dat betekent dat Spaardenwoude hier met die man verder moet. Maar de Bromendaal moet oppassen. Want Spaardenwoude is natuurlijk en blijft gevaarlijk. De scheis die geen. Uh, uh, geen uh, pardon, kennen we die bal. En één keer verder naar voren knalt om dus de schwarte weg te halen. En dat betekent dat Sanderbeun die verliest. En zo'n weet erop een avond kan opzetten via de rechterkant. Hey, dat heeft die bal dus kijk, die in bezit. Het is Kikhomers die daar een duel aan gaat met, uh, met uh, nummer, uh, nummer 8. En die komt langs. Maar het is dan scheis uh, die dat rugdekking geeft. scheis geest, heeft die bal in zijn voeten. In plaats van gewoon over de zijn.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 was het uh, Bram Holland die die bal uh, ver en hoog uh, inschoot. Maar uh, het was uh, Pieter Rijtsma die goed zicht erop had en die bal ze uh, goed wegworstte. Uh, en nu is dus, uh, die, die trap gaan nemen. Komt die bal er ook ver en diep. Richting de dikke Die kan er niet bij komen. Dus Kuit die je goed anticipeert. Kuit pakt die bal goed aan. En uh, moet u doorgaan. Plaatsen we dan heel goed richting Taal John. Maar dan kan net een voetje ja, tussen van Spaan en, en dat betekent dat we de nummer 13, uh, Maurice Hoort, uh, die bal gaat doornemen. Dat is Klooster die er goed tussen komt. Uh, daar. En de scheidsjan, volgens uh, die assistentie kan verrichten. Die uh, gooit hem terug naar Pieter. Pieter We uh, moet hem nu uh, gaan wegtrappen. Doet hij er ook heel goed richting Wilkins Klooster. Wilkins Klooster kan aannemen die bal. Plaatsen we hem door in de Water Snel. die bal dan weer wederom. Uh, op een knullige manier eigenlijk. En dat is onnodig. onnodig. Maar nou is Wilkom Klooster weg in het spel. En dan, dan betekent dat je mannetje.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 ma ha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 Sparenwouder weer te drukken, natuurlijk, op het doel van Bloemendaal. En Bloemendaal moet dan terug en heeft nog steeds het overzicht. Maar ja, het is natuurlijk af en toe angstig met de willen dicht, zoals ze het keurig noemen. En dan komt allemaal van Sparenwouder aan de rechterkant van het veld. En dat betekent dat Bloemendaal in verdediging moet. Dus de nummer 14 van Sparenwouder die nog steeds de bal is. Dat is van het Die weer te spitsen te bereiken, dat is de nummer 10, Jojo, gewoon aan de rechterkant van het veld helemaal. Krijgt dan Gijs Jan Poelgeest bij zich. Dan staat Jojo, gewoon weer die bal voor te zetten. Dan moet Pieter er komen. Die pakt die bal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 En dat betekent dat uh, Wilco Klooster een gele, gele kaart krijgt hier in deze wedstrijd. En uh, dat is uh, zonde natuurlijk. Maar hij deed er helemaal niks. Maar ja, dat betekent wel een dure prent natuurlijk voor uh, Wilco Klooster. En het gij moet zijn boekhouding even bijwerken. Dat betekent die vrijheid toch nog niet genomen kan worden hier. Het is uh, de nummer 4 van Sparenwoude. Sven Bruin die ze daarmee gaat belasten. Komt die bal van Sven Bruin Zal hem diep en hoog gaan plaatsen weer naar die spitsen. En het is er wederom Sebastian Thomas die hem goed weghaalt. Sebastian Thomas laat ze dan door naar de scouting die tussen komt.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 Van en die moet die bal gaan geven. Komt die bal dan ook. Is het er heel goed, Pieter, uit waar die eruit komt. En die bal goed opvangt. En die bal even vasthoudt om het is dus wel te En dan meteen diep en hoog gaat plaatsen. Richting het Jones. Valt nou, John Schok erachteraan, krijgt de man in zijn rug. Maar dat is te en dat gegeven geen gevaar. En wat denk ik Sparen weer die bezit heeft. Aan de linkerkant van het veld, via de nummer drie. En dat is dan Sergio Paap. Sergio Paak, een vrije trap die gemaakt wordt op Team Jones. Door de nummer acht. En dat betekent een vrije trap voor, uh, voor uh, Roemendaal. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het uh, gevaar gaat opleveren. Vrije trappen kunnen gevaarlijk zijn van... van uh,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 wandjes uh, hier afgehaald wordt en nummer 15 wat Vink komt We gaan eerst natuurlijk even die vrije trap nemen nog uh, hier vlak mijn neus, het is de Vries die erbij staat die een goede trap in zijn been heeft en de is -Jan die een goede trap in zijn been heeft en tint die is nu mee gaan bemoeien met de voorhoede die dus naar voren toe gaat lopen Stij hier rond de Vries Legt die bal klaar. En, tis, en die uh, gaat kijken wat hij doen kan. En uh, dan wordt het heen en weer gelopen. Komt die bal van Jeroen de Vries. draait hem schrik door een trin. Hier staat die Tim John die goed komt. En die komt naast de paal. dat die kant zo verkeken is. En dat hier speelt in deze wedstrijd. Een kleine 40 minuten. De het stand natuurlijk nog steeds...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 Put your loving hands baby, I'm begging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 Basement. Why we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on the wrong with track on the good. I'm only a a picture, tell it where we could, but yeah, like a heart in a dash with it should. You that gave it away, your attitude took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open for all that the call is yours. Keep close on home, cause I don't want to live in a broken home, girl. I'm back. Het is weer gescoord bij de wedstrijd BVC Bloemendaal tegen Spaanwouden. Nee, nog niet. Het is een uh, penalty die op dit moment genomen gaat worden door uh, Tim John. Tim John heeft het al klaar. Schijfstetter dus geeft het seintje op die mouw moeten worden. En hij scoort hem. En dat is een hat voor Tim John vandaag. En dat betekent 3-0.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 Goedemiddag. Ja, hoe was het uh, gegaan uh, in Dansee waar het allemaal heeft plaatsgevonden? Ja, afgelopen vijf of zes weken, want we hebben één week overgeslagen vanwege het paarse. En ja, zijn we heel erg druk uh, bezig geweest, inderdaad, met one talente. Um, ja, er zijn heel veel talenten op afgekomen. En dan misschien een kleine correctie. Dus het ging alleen maar over uh, om. Uh,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 We, we zijn er even over in bespreken. Er komt opnieuw van een DJ-contest. En een, ook een talentenjacht voor bands. Dus de, en waar dat allemaal plaats gaat vinden, dat is ook nog onbekend. Oh, Oké, okay. dus dat uh, horen we nog van jullie? Ja.